die op het partijcongres in januari alsnog hoger op de lijst komt. Tweer, wisselvallig, kans op hagel, onweer en windstoten. Stormachtige wind aan zee, het wordt 5 tot 8 graden. Dit was het NMR. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Dit zijn de bijzonderheden in de Randstad. Bij Gorkum is de A15 dicht geweest. Daar kom ik zo bij. Op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amersfoort staat tussen Stoel en Voorthuizen 7 kilometer door een ongeluk. De weg is hier weer vrij. En dan de A15 Nijmegen-Rotterdam. Tussen Knopendel en Gorkum nog 10 kilometer. De weg is daar dus even dicht geweest, maar is nu weer open. Dat is een ongeluk gebeurd met zes auto's. Ook op de A15, maar dan bij Rotterdam zelf richting Europoort. Bij de afrit Charloos 4 kilometer. De rechterreis ook is dicht door een ongeluk. En vanochtend veel Vertraging op de A27 vanuit Almere naar Utrecht. Tussen Emnes en Beeldhoven staat 9 kilometer. De linker rijstok is dicht. En de A27 een stukje verderop voor het knopend lunetten 4 kilometer. Er is ook een ongeluk gebeurd. Hier is de rechter rijstok dicht. En er is sowieso veel vertraging op de A2 en de A27 vanuit Brabant naar Utrecht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 En jij beleeft het Sneeuw Warmte Kerst ZFM Dit is Kerst met ZFM Met men nu De herhaling van Goedemorgen Zandvoort Ik heb deze zaterdagochtend vanuit Hotel Hoogland Freeboot Mac. Met. Uh, Need your love so bad. En dat hebben we allemaal nodig, natuurlijk. Zeker in deze tijd. Bent u terug voor het tweede deel van. Goedemorgen Zandvoort. Live vanuit Hotel Hoogland. We hebben net koffie gehad. We hebben. Dankzij Yvonne ook nog lekker. Uh, een banketvraag gehad. En Irene. Dus uh, ja, we mogen niet popperen. We worden goed verzorgd. We gaan het tweede uur in, uh, Irene. Ja. Uh, we hebben bij ons uh, zitten. Ja, ik, zou, ik mag niet zeggen meneer D66. <laughs> maar uh, ja, Kees Druisma. Goedemorgen. Hartelijk welkom. D66, ja. Uh, ja. Je komt eigenlijk vertellen dat, dat je ermee gaat stoppen met wat je nu doet. Ja, ja. Uh, uh, ik ben gaan stoppen omdat ik... Uh, ik ben al een tijdje gestopt, want ik werd... Uh, als lid en ik vind uh, zeker als je van D66 bent dan moet je die boel goed scheiden. En uh, ja, dan kun je niet een voorzitter zijn, ook al heeft dat waarschijnlijk niet zo heel veel effect op elkaar. Uh, en, uh, en toch ook daar binnen de gemeente een rol uh, vervullen. Dus dan heb ik gezegd, van, nou ik stop ermee en wel met pijn en hart, mee in mijn hart, want ik vind het wel ontzettend leuk. Maar uh, ik blijf uh, een, een kritisch lid en uh, ik blijf ze gewoon goed volgen. Ja, ja, dat is natuurlijk uh, ja, jammer voor de partij... Hè, die landelijk gezien eigenlijk heel goed draait op het ogenblik. Hè, dat, uh, alle peilingen schieten allemaal omhoog. Uh, als, als, als alternatief natuurlijk voor de regering... die wat minder goed gebruikt wordt in Nederland... laten we het zo maar even zich zetten. Maar uh, er, is nog, er is nog meer aan de hand binnen jullie partij, toch? Er zijn uh, twee mensen nog iemand opgestapt. Nee, we hadden... Uh, dat? Ja, doordat we een, een behoorlijk kleine partij waren... Huh? en uh, Zandvoort is ook niet dusdanig groot... dus uiteindelijk hadden we iets van volgens mij 25 leden. Waarvan de helft al actief was. Uh, nou, wanneer dan uh, wel je beste paard van stal, die wordt wethouder, uh, en het hele bestuur, daar zaten ook een aantal mensen in, waarvan we zeiden van: nou, ja, dat is eigenlijk toch wel hele, uh, hele kundige mensen om de raad in te doen ja, ja dan, uh, dan moet je uh, gaan, gaan starten met een hele stoelendans en dat was dan even een operatie uh, Robert de Vries die uh, treedde terug vanwege druk uh, werkzaamheden uh, vanuit de raad en dat heeft uh, Ruud Sandberg overgenomen en nou, toen kwam er een hele stoelendans op gang. Ik ging de welstand in. En nou, dat was dan heel georganiseerd. Uh, om wel uh, de hele stoelendans uh, voor elkaar te krijgen. En met name ook de goede mensen op de goede plekken te krijgen. En ik denk dat we op dit moment dat ja, heel goed voor elkaar hebben. En de laatste sleutel was feitelijk het, het bestuur. Nu weer opnieuw uh, met, de, met de juiste mensen daarin te zetten met een, een nieuw elan. En, maar ook een nieuwe ambitie om uh, ja. binnen Ver, Zandvoort verder te groeien. We hebben een aantal hele interessante jonge nieuwe leden die al staan te trappelen om, om straks ook mee te doen. Nou, en dat is, dat is wel heel erg leuk. En dat moet gaan groeien. Ja. Nou, dat, uh, dat klinkt heel duidelijk in ieder geval. Maar voor jouzelf zelf dus, uh, ja, het, het, het stoppen is dan toch wel jammer. Nou, het, het was natuurlijk... Uh, ik, ik ben hier tien jaar geleden in Zandvoort komen wonen. En uh, ik stemde altijd D66. Alleen dat kon niet. En ja, dat vond ik eigenlijk gewoon heel raar. Uh, dus uh, toen ben ik eens even wat rond gaan bellen. En uh, uiteindelijk kwam ik bij Landelijk kwam ik terecht... En die zeiden, ja, dan moet je het zelf gaan doen. Nou ja, dan, dat is op zich wel een hele omslachtige manier om op je eigen partij te stemmen. Maar toen had ik zoiets van, nou weet je wat, ik pak die handschoen op. En samen met Bloemendaal, uh, die hebben ons in eerste instantie financieel ondersteund. En uh, hebben we de partij opgericht en, uh, en dus feitelijk zit mijn werken dus nu ook op. Want het, het, het draait en ik kan op D66 stemmen. Ja. Uh, en ja, dat was eigenlijk de hele bedoeling. Hm. En, uh, het is een beetje omslachtig, maar uh, ja, ja. het kan nu wel. Politiek gezien uh, is D66 hier in het dorp nog niet echt een sterke partij, of wel? Nou de, ja en nee, ik denk wel dat het groeiende is. En dat heeft ook te maken met uh, een, een, een groot deel waar, van de zittende politiek. Die heel veel op de persoon ook speelt. En uh, nou, dat, dat, ook heel veel Zandvoorts hebben daar gewoon verder niks mee. En laten we het nou over de inhoud houden. En je ziet, en dat is ook elke keer bij elke vergadering die er was: jongens, we gaan over de inhoud. Wij doen niet mee over dat uh, gekissenbis. Uh, laten we dat over de inhoud houden. En uh, nou, dat zie je dus nu heel langzaam, dat dat zich aan het uitbetalen is. Dat duurt heel erg lang, want een redelijk geluid is altijd wat moeilijker over de voet te brengen dan uh, gewoon lekker een felle stelling. Uh, maar ik denk ook dat daar absoluut een behoefte is in Zandvoort om uh, aan dat, uh, ja, dat redelijke geluid en gewoon oh, laten we het over de inhoud, de inhoud houden. Ja. En, wie, wie zijn die jonge mensen die nu iets zouden kunnen betekenen voor D66 in Zandvoort? Nou, we hebben uh, Laura van der Plas, die is nu in uh, raad gekomen. Uh, zij is uh, juriste van uh, origine. Nou, je moet daarin ook gewoon haar weg uh, zien te zoeken. Um, nou, Michiel, hebben we die zit buitengewoon uh, raadslid. Uh, nu in het bestuur hebben we... Michiel? met uh, uh, uh, God, ik ben even... Uh, Hermes. Nee. Ja, uh, en um, we hebben Joren uh, van Dijk. Die zit ook binnen D66 uh, in een groeiprogramma... Uh, en uh, nou ja, dat is een van de talenten. En die gaat langzaam, hopen we dat die ook uh, steeds meer een uh, nadrukkelijke rol kan spelen. Maar het is niet alleen de jongen. Het is ook uh, de kwaliteiten van uh, de, oude, uh, mens, of de oude garde. Yeah, Ruud Sandbergen die gewoon ontzettend veel weet van, ja. van het dorp. Dat je die combinatie die proberen we steeds te houden... dat we en weten wat er gebeurd is... maar ook, jongens, niet blind staren... op bepaalde zaken, ook vernieuwing... en daarmee proberen... oplossingen ook aan te dragen... voor problemen die zich uh, hier voordoen in Zandvoort. Nou, als ik eens hoor praten... dan is dat heel goed georganiseerd. Er wordt goed over nagedacht. Met name ook praten over de inhoud. Dat zijn allemaal mooie dingen. Toch draait politiek heel veel om de kopstukken. Om, om het bekende gezicht. Ja. Zeker lokaal. Ja, ja, ja. Nou, daarom zijn we ook ook heel blij uh, dat, dat, uh, uh, dat Gerard uh, onze voorman ook, uh, ook wilde zijn. Ja. En uh, ja, ik vind dat hij zeker nu uh, ze met z'n tweeën uh, alle portefeuilles even moesten gaan draaien. vind Ik dat hij het ontzettend goed doet. En dat, uh, dat, ja, dat, dat merk je ook, ook dat er steeds meer respect ook groeit richting hem voor andere partijen. En, uh, en hij houdt zich bezig met de inhoud. Ja. Uh, zoals afgesproken. Maar zorgen jullie er dan ook voor dat je dat ook kenbaar maakt binnen Zandvoort? Hè? Want het is maar een hele kleine, kleine groep natuurlijk ook... die dat weet. Ja. Een ja. ja. ja. tegenstander gaat geen ja. reclame ja. voor jou maken. Laten we ja. wel zijn. We, we zijn wat minder, uh, minder uh, op de borst slaanderig. En, en van jongens, kijk ons zo, zo goed wij doen. En dat heeft weer uh, te maken met die focus op de inhoud. Uh, ja, wellicht is dat inderdaad wel een, een, een, juiste, een juiste kritiek. Ja. Dat we iets meer uh, voor onszelf. Kan omgevonden. beide toch ook? Je kan toch best ja, gewoon heel ja, ja, ja, erg met de inhoud ja, ja, ja, bezig zijn. Maar ja, ja, ja, ondertussen ja, je toch profileren. Ja, ja, ja, ja. van jongens, dit is wel D66 ja. die dit uh, doet. Ja. De, nou, en dat jullie zullen kunnen we, ons best steunen. Het uh, is toevallig dat we bij de laatste uh, bestuursvergadering... Uh, was dat ook een van de punten van... Nou, we moeten daar inderdaad toch iets meer uh, gewoon dat kenbaar maken van wat ons geluid is. En uh, daarmee ook de partij laten groeien. En uh, zodat er ook steeds meer uh, uh, zandvoortjes zich aansluiten bij D66. Ja. Dat is zeker belangrijk voor jullie ontwikkeling in de toekomst. Hè? Ja. ja, absoluut. Ja. Want uh, die, die, die, die groei moet doorgaan. Ja. Maar jij gaat je nu meer bezighouden met je bedrijf? Ja, dat is, dat, dat is uh, uh, uh, zeker in de... Ik, ik ben zelf architect. Ik heb een uh, architectenbureau hier, uh, Springtij Architecten. Uh, en de crisis die heeft er natuurlijk ook uh, bij ons behoorlijk in, ge, in gehakt. En, uh, ja. nou, dat was ten tijde van uh, uh, en actief zijn in, in de politiek en je bureau op poot te houden... was dat wel uh, een, een hele kluif. Uh, en ik, ja, ik kies er nu toch ook voor, uh, ook omdat ik in de welstand zit... en wat afstand verder van de politiek uh, neem... dan kan ik me ook veel beter focussen op... Uh, op mijn bureau hier. Uh, op je echte mijn... werk. op het echte werk. je bent nog jong, hè? dus uiteindelijk, ja, de boodschappen moet ook betaald worden ja. in de week. ja, ja toch? uiteraard. Dus, uh, uiteraard. Dus dat, uh, ja. ja. ja mooi. heb je nog iets te melden als afscheid? Uh, Vanuit een partij of een visie die je kwijt zou willen? Uh, nou, ik, ik hoop dat we deze, deze weg uh, gewoon inslaan. Die we doen houden ons bezig met de inhoud. En uh, ik hoop ook dat uh, andere partijen dat ook zien. En op een gegeven moment ook gewoon met die inhoud mee willen doen. Dat zou heel, uh, heel fijn zijn om, om Zandvoort. Want dat is de hoofddoel. Uh, verder te krijgen en, uh, en daar op een gegeven moment ook gewoon, het is een hele mooie ba badplaats maar om dat ook op de, de andere punten uh, gewoon steeds beter en sterker te krijgen en ook in de regio uh, uh, gewoon nog een, een positieve bekendheid te krijgen Ja, nou, we hebben natuurlijk de woelige baren in Zandvoort, maar ook letterlijk en figuurlijk uh, de nieuwe wethouderskandidaat van OPZ is net uh, gepubliceerd wat vind jij daarvan? Ja, ik, ik ken haar uh, niet, dus ik vind het ook heel uh, lastig uh, om daar dan uh, iets over te zeggen. En zij moet, ja. Uh, uh, ik, ik hoop met name ook voor, uh, voor OPZ dat het een heel stabiel uh, uh, laatste deel wordt. Ook al zijn dat we bijna nog wel drie jaar. Maar uh, en ik, ik hoop dat ze gewoon erg goed ja. haar best doet. CV ziet in ieder geval hoopvol uit, dat lijkt mij. Ja, ja, ja. ja, ja absoluut. Samenwerken ja, dus, dat is eigenlijk ja, waar het ja, om gaat. Ja, ja, ja, absoluut. Maar goed, Gerard uh, Kuipers is natuurlijk uh, voor jullie de grote de man hier. En uh, ik, ik heb hem met de verkiezingen van de ondernemer uh, gezien. In, uh, bij de, op de strandtent, waar we ook weer bij de haven was. Het, Daavons, bij de haven, ja. En ik moet zeggen, dat ik vond, het een, uh, ik vond het wel een inspirerende man. Ik denk, uh, hij, hij is wel heel um, krachtig in zijn uitstraling. Uh, ook ja. bescheiden, ja. maar ook heel krachtig. Ja, dus uh, ja, wat dat ja, betreft... ben zijn ik heel blij met ja, hem. Ja, nou, kan nou, ik me ik heb uh, de opening van hem gedaan met uh, de historische Grand Prix uh, tentoonstelling. Ik moet zeggen, zeer goed voorbereid. Ja. En uh, heel professioneel. Dat, uh, ja. Ik heb ja, dat wel eens ja, anders hij, gezien. Hij, hij leest zich ontzettend goed in. Ja. En hij, hij, weet, uh, hij weet op een gegeven moment ook wel aan te geven... van nou, hier, hiervan uh, weet ik te weinig. daar moet ik even uh, assistentie bij hebben. En uh, voor, voor de andere dingen leest hij zich ontzettend goed in. Ja. En, uh, en uh, dat, belangrijk. Maakt, uh, dat maakt dat het weer over de inhoud gaat. Ja, het, want, zeker, dan heb je inhoud. dat is prima. Ja, zeker. Ik wens je heel veel succes in ja, de architectuur. Succes. Dat dat dat dat gaat, uh, ja, succes. Dank dat je wilde komen. Helemaal goed, dank je wel. Oké, okay, en dan gaan wij naar uh, Moon Over Bourbon Street van Sting. There's uh, a moon over Bourbon Street.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 Nummer, ja, heerlijk nummer. Lekker zijn. Sting uh, met Bourbon Street. Ik krijg al het dorst van als ik dat hoor. Op de een of andere manier. <laughs> nou, het is nog te vroeg voor Want Bourbon. Het is veel te vroeg, nog, maar te vroeg. dat mag niet uh, de plek Leo die Leo zit uh, nog aan de bar, aan de koffie. Maar ja. uh, we wilden hem toch vragen om deze kant op te komen. Ja. Ja, we willen gaan praten over de ijsbaan, worden, de, de, de, de ijsbaan. De ijsbeest zit in de koffie. Ja, en die, die heeft... Uh, ja. okay, okay. Die is omringd door politici. Dus ja, ja, is, dus ja, dat, uh, ja, er is genoeg te praten altijd hier in het praathuis. Goedemorgen Leo, hartelijk welkom. Goedemorgen. Leo mis ja. Ga ja. ja. ja, okay. ja, Wat is zoiets van, waar gaan we het nu ja. over hebben met Leo? Maar we gaan het nu over de ijsbaan hebben. Ja, dus. dat doen we maar, hè. Ja, aanstaande zaterdag, hè? Volgende week? 14 ja. december. Ja, dan is de uh, grand opening. Ja. Grand opening alweer, voor de vijfde keer... 50 keer? vijfde jaar. Wanneer beginnen jullie dan op te bouwen? Want dat kost natuurlijk ook al een dag of wat voordat dat. Uh, beginnen woensdagochtend vroeg beginnen we met uh, het leggen van de vloer. De, de, de... Woensdagochtend, maar dan is er toch nog markt? Nee, die hebben we verbannen. Oh. <lacht> waar gaan die naartoe dan? Ja, gewoon weg. Nee, dus, ze hebben onder andere de zandsculpturen weggehaald bij de apotheek. Daar komt Oh, kam... daar komt ook wat te staan. Voor het raadhuis komt er iemand te staan. Dus we oh, okay. uh, hebben het verdeeld over de. En op de klocht zal we wat Ja, er is wel wat ruimte daar in ieder geval zo dat wij, uh, wij het plein voor onszelf hebben. Drie, en dan wordt het weer net zo groot als vorig jaar. Ja, dus het nou, hetzelfde concept. Hetzelfde concept. Ja, okay. ja, ja. ja, na vier jaar hadden we het wel door. Ja, ja. Ja. Ja. <laughs> maar wordt dat dan inderdaad makkelijker? Nou, is het zo dat je, dat je elk jaar weer leert van de dingen die er zijn geweest? Je leert elk jaar weer. En elk jaar pik je weer dingen op. Maar het is wel zo van dat we wel uh, na het derde jaar zeiden van nou dit is al het maximale wat ja. we eruit kunnen halen. Nee. Goed draaiboek en dan een mooie terug, en Dat was eigenlijk hartstikke gezellig. En je hebt het vierde jaar nog iets groter gemaakt, groter afdak. En nou ja, dat is de gezelligheid er nog meer in gebracht. Ja, ja. En dan denk je, ja, meer, meer ruimte zit er niet in het plein om het nog groter te maken. Ja. Ga je toch nog iets veranderen daar bijvoorbeeld bij het cafeetje? Of wordt dat echt hetzelfde nee, als vorig jaar? Nee, ik denk wel dat je het ongeveer moet zien als, als het kopietje van vorig jaar. Dat, uh, ja, Op ja, detail hebt... zal er wel wat veranderingen zijn. Je hebt natuurlijk een beperkt aantal vierkante meters, en daar moet je het toch mee doen. Mijn is niet groter, dus. Het uh... nee. nee. is heel jammer, maar goed, ja, dat is, we hebben het eerste eerst, al een vierkant baantje. Zo ja. zijn we het eerste jaar begonnen. Het tweede jaar hadden al uh, een soort uitstoelenping eraan. Ja. Het derde jaar was hij al wat groter. Nou, het vierde jaar was hij nog eens groter. Ja. En dit is echt het maximum, dus. Uh... Ja, ik was vorig jaar in, in Wenen, in januari. En daar heb ik een, een ijsbaan gezien van bijna elkaar 200 meter die echt over het plein langs het ja. raadhuis gaat en verder en bruggetjes. Ja, nou, dat, dat, dat is echt ongelooflijk. Er zijn steden daar, Ze ze was... een rondje om de kerk gemaakt. Goud Goud ja. Gouda of zo, ja. dat is echt een rondje ja. om de kerk dat gemaakt. Dat is een enorme goede sfeer, hè, want je ja. ziet in het dorp, het doet zo goed. Ja, nee, Mensen ja. vinden het echt allemaal ja. prachtig. Ja. Nou. Als het, uh, ja. Ja. Ja. Ik word er ook nu aangesproken, ook van wanneer is het nou, wanneer is het nou? Nou, op Facebook en op de website uh, ja. ijsbaanzandvoort.nl ijsbaan kun je alle informatie vinden. Ja. Maar uh, ja, dat, dat is, uh, ja, mensen kijken eruit. En het is ook gezellig als je door de pinkel fietst. Dan zeg ik altijd: dus ja. kijk, daar staat er wat. En na 3,5 weken is het weer al... weg. En dan is het weer een kale vlek. Ja, ja precies. Even, even inhoudelijk uh, over uh, hoe dat precies werkt: uh, je, je komt er naartoe, uh, er is uh, een verhuur van schaatsen. Ja. Mensen kunnen ook hun eigen schaatsen meenemen. Ja, mag. Wat voor soort schaatsen mogen ze? Alleen doen? hockey schaatsen. Dus of geen, noorden, hè? Nee, geen Noorden? Nee, geen noren. Ik dat even heel duidelijk. En ook Geen korte Noorden, kleine Noorden. Dat staan we echt geen noren. Want die Noorden zijn te scherp, hè? die maken het ijs kapot. Ja, maar je kunt daar ook geen, geen baantjes mee trekken. Ja, noorden ja. ja. moet maak, je. Het is plezier. Juist, Noorden moet je ruimte hebben. En inderdaad, dus er zit een scherpe punt aan. Dat dus, is dus gewoon uh, op zo'n kort baantje. Maar goed, er zijn dus schaatsen te huur daar. Wat kost dat? Het intrekkaartje op een dag kost 5 euro. Je krijgt dan een bandje. Dat bandje kan heel de hele dag omhouden. En als je vanaf openingstijd tot sluitingstijd mag je schaatsen als je wil. En voor diezelfde prijs zitten de schaatsen erbij? Euro, ja, inclusief Zo. schaatsen. Nou, of, toch... uh, of, uh, we hebben geen verschil met... Uh, Exclusief of inclusief schaatsen, dat is gewoon één prijs. Als je zijn eigen schaatsen hebt. Moet, je zeggen, eigen schaatsen, moet ik eerlijk al zeggen, zijn lekkerder. Ja. Want die schaatsen die wij verhuren, nou, als je daar twee uur gewoon, op geschaatst hebt... dan heb je het wel gevoeld. Ja. Terwijl als je eigen schaatsen hebt... Dat ja, maar dat je, is altijd zo. Dat, ja. dat is altijd zo. schoenen lenen, dat, ja. dat, dat ja. werkt dat op de bowlingbaan. Dat is, ja, ja, ja, ja. Als je daar schoenen huurt, dan ja, en, zijn je eigen schoenen toch ook wel een stuk prettiger. Ja, ja. Je ja voeten. dat is altijd uh, ja. Uh, de ijsbaan draait tot wanneer? Tot 4 januari. Zondag, zondag 4 januari. 4 januari. Ja. Drie hebben dan een, een prachtig mooi uh, opening of een, een eindfeest, een disco op een disco on ice. Nou, part 5 dit jaar dus. Het is een jubileum, hè? Ja. Dat is, het, uh, eerste. Ja, ja. Dat is wel een mooi pandemonium Weer vanaf de vrachtwagen waarschijnlijk. Die, uh... Ja, ja. Van die Omdat vans, uh, een mooie vrachtwagen in een kleine krocht. Dus, uh... Hoeveel mensen heb je per dag nodig daar, op, als vrijwilligers? Ja, per shift hebben we één ijsmeester en meestal twee of drie vrijwilligers. Zo. Dat... Soms vier Het ligt een beetje aan hoe druk het is, vooral in weekend. weekenden. Kun je, kun je dan meer? ook nog uh, zeg maar mensen in uh, laten vliegen als het heel erg druk is die denkt van wauw, dit, uh, dit gaat wel heel erg veel, uh, Dan moet nee. Als, als, als het, ja, als het wat drukker wordt dan, uh, dan gaat het eigenlijk een beetje automatisch. Uh, dan komt die, en als het inderdaad fout gaat, dan gaan we bellen. Ja, maar ja. meestal zijn de vrijwilligers die staan er ook al de hele dag een beetje rondom. Hè? Daarom, dat gaat ja. zelf aan. We ja, he. hebben een enorm pak vrijwilligers. Ja. Eigenlijk geen gebrek. Volgens mij een lijstje van 60 man met elkaar, inclusief uh, 13 of 12 uh, ijsmeesters. Ja. Zo. Dus, uh, en wat, wat wat valt er ook weer te nuttige bij jullie? Je kunt een heerlijk kloe krijgen, uh, na vier uur geloof ik, een, uh, een lekker biertje. Je kunt uh, koffie krijgen, chocolademelk, van allerlei snoep. Snet. Snet. Ja, Belangrijk woord van bij natuurlijk. Waar komt die vandaan, die snet? Ja, het is een blik denk ik. Ja. <laughs> ja, Nou ja, dat maakt niet uit. Maar dat... Ja hoor, dat is, dat is heel simpel. Daar gaan ja. we niet te moeilijk over doen. Is... Uh, het gaat ook om het speertje wat je hebt. Hè. Ja, ja, ja. Dat is misschien een idee voor een van de sponsoren. Om dat te nou, ja, als nou, nou, iemand uh, zich roepen voelt om een heerlijke uh, pan snet uh, ja. waar te maken. hou ons aanbevolen. we, we, we hebben en... hier wel wat snetmakers uh, in ja. het dorp. als iemand zegt van ik maak een heerlijke pan soep, of gedeeld in. Perfect. Nou, bij Graaf. deze hebben we die oproep gedaan. Ja, dat is mooi. Ja, jullie zijn natuurlijk beloond met de vrijwilligersprijs, hè, dit jaar? Ja. Dat ja. was uh, een mooie happening. Dat was, heel, dat was prachtig. We hebben op de graafde voorzitter uitgebreid gehoord 14 uh, ja. dagen geleden. was heel blij natuurlijk. Te, uh, ja. Dat is ook voor jullie allemaal een uh, mooi stukje waardering. Ja, dat is dus zeker een stukje waardering. Dat is, is hartstikke leuk als je, als je al vijf jaar bezig bent met zo'n organisatie en een heleboel vrijwilligers. Dat je dan met elkaar zo'n prijs uh, ontvangt uh, ja. en dat, uh, ja... Dat is uh, erkenning. En dan hopen op een strenge winter hè, om de kosten een beetje laag te houden. Ja, zo werkt het niet helemaal hoor. Maar nee? inderdaad. Uh, maar het want... gaat makkelijker dan 5 graden vries te laten worden. Nou, we dat, is, dat, is, dat zou mooi wezen, ja. ja, ja, ja, ja. <hijf> ja. De hardvries is ook niet echt lekker. Want, kun je, want het punt is dat je dit ook af en toe moet afdooien om de baan weer mooi te krijgen. Ja, precies. Ja. En zit oh een ja, beetje... is dat zo? hoe ja, ja, moet... dat Nou, wij hebben een, een ijsbaan van ongeveer. We beginnen met 7 centimeter ijs. Dat moet je vriezen, dat kost energie. Maar als je, ik... Ik laat hem straks een beetje afdooien... en s morgens weer opvriezen, zodat hij ook 7 centimeter blijft. Ja. Maar als ik alleen maar vorst heb en ik kan dus niet afdooien... en ik wil hem glad hebben en ik gooi er steeds weer een beetje water op... dan wordt hij steeds dikker. Ja, ja, ja. En dan ja. lijkt het wel alsof het goed koud is dat wij energie sparen... maar dat is niet helemaal waar, want nee, dan nee. moet ik dat hele pak ijs steeds dat, meer... Je, moet, je moet steeds meer vriezen. energie stoken om dat allemaal hard te ja, houden. Ja. want dat lijkt wel alsof we niet hoeven te stoken als het vriest... maar dat is niet helemaal waar, want bij 5 graden heb jij geen ijsbaan. Dus maar wat is dan de ideale buitentemperatuur voor nou, jullie? Plus 5 zouden tussen nul en plus vijf is het mooiste. Dat is eigenlijk wat we nu hebben, hè? Ja, ja dit, weer, dit weer is perfect, perfect. Prima weer. Dit weer is perfect. ook kouder. voor de kinderen buiten natuurlijk ja. is dit toch ja. te doen. Ja. Ja. Nou. we ja. hebben het eerste jaar bijvoorbeeld we ontzettend veel sneeuw gehad. En ja, dan heb je heel veel werk aan. Ja, dan heb je heel veel werk. aan. dat is dat dat is, dat is dan ja. echt. Dan heb je moet je heel veel sneeuw schuiven. Moet je dat dan moet je dat overdag dan ook doen? Ik bedoel, Tussendoor moet je dan ook schuiven? Of kun je dat? Ja, afhankelijk hoeveel sneeuw. Want ja, op een gegeven moment kan je, kijk, die ijsbaan die, die wordt op geschaatst. en daarmee slijp je de boel, de, de baan eigenlijk af. Dus dan moet je eraf gooien. Dat is mooi. Dan kan je hem s'avonds weer een beetje opspuiten om hem weer glad te krijgen. Als je het niet kan afdooien. Je moet hem ook op die dikte zien te houden. Ja. Maar als er veel sneeuw valt, dan moet je dat ook continu eraf halen. Want anders kan je op een gegeven moment schaatsen. Anders bevriest dat natuurlijk, die sneeuw. Ja, nou ja, ook. Maar het, het is niet meer lekker te schaatsen. Dan dus, nee. uh... wordt het stroef, hè? Ja. Het, uh, ja, ja, precies. Ja. Ik ben niet zo'n schaatser, hoor. Dat heb ik nooit gedaan. Maar ik vind dat wel leuk om naar te kijken. Ik vind het prachtig. En, en, en, en de gezelligheid, ja, dat is voor mij een ja, beetje... Je, je komt er langs en iedereen is er, Als je en... op het drast staat en een ja. hele kloewijntje Dat is wel een bekende is te kijken En een beetje babbelen. Ja, het is een, een, ja, een hangplek een een geworden. He? Ja, het is je je eigenlijk een hangplek tegen, voor, ja. uh, voor jong en oud geworden. Voor jong ja, Precies, ja. Het houtje van de... Oh nee, op de straat in ieder geval. Nou, op de straat, ja. Nou, wat verwacht je dit jaar? Heb je nog iets speciaals dat je denkt... van, Nou, ik hoop dat you <laughs> Nou ja, ik, ik hoop dat het wel winter wordt. He? Dat het wel winter is, dat maakt het wel gezellig. Dus we zeggen wel net, dit is de ideale temperatuur. Maar als het mooi wit is op het plein, is het ook wel leuk natuurlijk. He? Dus dat is, dat is wel een gegeven. De rest is het... Uh, ja, want er komen echt mensen ook van buiten hier naartoe om te komen op Dat horen we steeds meer, ja. ja, ja. Mensen komen echt in richting zo. Maar er staan hangen ook posters. Op een gegeven moment, VVV hangt ook posters op de stations waar het, uh, in de landen waar het, waar het aangekondigd is. En ja. dat hebben we hebben natuurlijk best wel concurrentie van andere. Leisbaan, hè, maar, ja, Hoofddorp is een grote, hè? Ja, maar het ja. is geen echte... echte ja, dat is te ver weg weer, hè? Ja. In de eerste plaats is dat een heel andere soort gezelligheid... een heel andere maatvoering. Dus het is een heel ander soort baan. En dit is... Uh, daar kun je echt dat is, uh, ja. ja, Het is wel leuk om een keer naartoe te gaan. Ja, ja dat is ook mooi gelegen. Maar goed, ja. dat is eigenlijk hetzelfde ook hier. Het is midden in het centrum. Het is echt daar waar de winkels zijn. De mensen worden dus... Hè. Stel je voor, je komt hier met je kinderen naartoe... van buiten het dorp... Nou, dan gaan de kinderen die gaan lekker de schaatsbaan op. En een pa paar ma, die gaan lekker even een paar winkeltjes doen. En of op de Dat is de mooiste, mooiste combinatiewijze die er is. Dat nu, is want daar heeft iedereen het plezier van. Ja, ja, dat is het. Heel, het is geen ijsbaan voor ouderen. Voor, voor, voor, voor ja, volwassenen. Ja, is het. Samen met je kind is schaatsen is leuk. Maar om dan lekker even baantjes te trekken als volwassenen over die nee, baan nee, en Daar nee, is ja. het geen baan. Nee, nee. Dus tot en met de jaren of 14, 15 is het een heel leuke baan. En wat uh, gebeurt is vaak s'avonds dat er nog wat oudere jeugd komt. Uh, uit de 16. En het is best wel gezellig gewoon. Dat ja, is een leuke verzamelplaats. Dat is ook een hele positieve manier om, uh, om jonge luizen maar bezig een te een houden. een heel, heel leuk stuk vervangen is voor het jeugdhonk... wat, er bij, wat, er, wat we ook gekregen hebben. Dus dat, ja. de jeugd die komt daar ook uh, ja. bij. Dus, uh, hoeveel, hoeveel mensen uh, laat je op de baan toe... tot je de, uh, zegt van nou, ho, stop even nu, is er even een, uh, nou, een stop... Uh, de, we hebben 150 paar schaatsen. Uh, maar dan kan je toch niet meer bewegen nee, als die er allemaal nee, op staan? Nee, nee, dus die, als je bij 100, 150 man zit, ben je al heel ver. Ja. Maar bij 100 man ben je begin je erg. Ja, want uh, ja, je moet nog wel kunnen bewegen. Ja. Bedoel, kun een klein ja. beetje. er nee. kan nog best veel op hoor. En, ja? en we hebben wel eens gehad dat we dachten van... Jezus, hoeveel man zitten valt er van de wand niet op zitten. Huh. Ik denk eens gaan turren, Dan kwam ik zo, even grof zo. Zomaar op 200. Ik denk zo, dat is best wel veel. Ja. En in dit is gewoon nice. Dan sla je echt van... Uh, staan ze soms schouder <laughs> aan schouder. Dus misschien uh, je je wel 500 mannen dan, staat dan. Ik ja, weet niet. Maar ja, ja, ja. er zijn echt uh, flinke hoeveelheden die erop staan. Ja. Uh, er is niet een minimum aantal mensen of bezoekers wat je moet hebben zeg maar om een beetje kit te kunnen spelen want dat ga je natuurlijk uh, strak nee, overheen ik, we, financieel spelen we niet kit want we moeten gesponsord worden, want dat gaat niet lukken en het worden we ook, we hebben ontzettend veel steun van heel veel sponsors, door, door de dorpijn gemeente, het casinofonds waar we op draaien, dus ik bedoel, dat is op zich goed geregeld, dat betalen mensen 5 euro intree, als je die sponsordingen dingen niet rekenen, moet je denk ik wel 25 euro uh, intree vragen dus ja, een je moet de prijs licht, natuurlijk netjes dus houden is het ook, voor mensen, zijn, maar dat is ook het systeem wat we, zoals wij het opgezet hebben. Met vrijwilligers en veel sponsoring, waardoor je dit kan betalen. Ja. En dit kan runnen. Ja, nou, dan heeft iedereen toegang op die manier. Hè? Ja. Ja, het is voor iedereen eigenlijk wel een beetje voor toegankelijk. en, en toegankelijk. Ik ben dat erg benieuwd. Mocht dat nog problemen opleveren, dan horen we het graag. Want dan ook valt daar ook nog wel wat mee te regelen. Dus, we gaan het zaterdag zien. Hoe laat is de opening? Uh... We hebben om vijf uur uh, de, opening. de opening. En uh, Vanaf een uur of één is de ijzerbaan wel al open om ja. gewoon lekker te schaatsen. Okay. En, uh, en dan de zondag gaan we helemaal los. Dus, en dan... wie doet de opening? Of hebben jullie daar nog geen uh, speciale... We hebben daar wel wat dingetjes al voor opgezet. Maar nog niet helemaal... Uh, nog niet helemaal maar het ja. moet ook een verrassing zijn. Is ja, een, het is... een verrassing ja. <laughs> En dan gelijk zondag de 14, e hebben jullie de, de kerstmarkt. Ja, sommige is de kerstmarkt rondom de ijsbaan op het Raadersplein. Dus dat is op zich is dat ook wel gezellig. Ja, mooi, wat, wat kunnen we daar verwachten op die kerstmarkt? Uh, volgens mij allemaal stalletjes, maar wel allemaal kerstgerelateerd. gerelateerd. Ja. Dus, niet, uh, dus niet allemaal... Uh... En hoeveel stallen zijn dat? Nou, dus, volgens mij hebben ze het plein haast rond, dus, dus, dus, dus rondom het Ratersplein eh, door de PSU is dus afgesloten. Dus, de binnenkant. Ah. Oké, okay, dus mensen ja. moeten via de buitenkant uh, ja, door in. Ja. De en De Rode Staat uit. is afgesloten en de, Engelbest, euh, en de louis is afgesloten. Oké. Okay. Nou, dus een, Dan wordt het vast heel gezellig volgende weekend. Volgens mij wel. Volgens mij krijgen we een, En daarna ook nog. Nou Leo, we wensen jou en jouw team heel veel succes. Ja, graag. Dankjewel. Graag genieten van de ijsbaan. Ja. Zeker, zeker op week zaterdag. Vijf uur de opening. Ja, ja. ja. zeker. Zet er het in. We zijn in. erbij. Mooi. Dank u wel. Leo, heel veel succes. Bedankt. We hebben een muziekje. Ja. was Enia met uh, Orinoco oh, Flow. Ja, lekker nummer. Hoor. heel ja. lekker nummer. Ja. Goed, dan zijn we weer terug in Hotel Hoogland bij Goedemorgenstand wordt voor het laatste deel en het laatste gesprek tegenover ons uh, inmiddels bijna vaste gast, uh, ja, vast, zeiden we ja. al. Ja. Rooshart. Uh, die uh, is er nog niet, het nee. wordt twijfelachtig hoogst nog goed, maar met jou kunnen we ja, dit nog. hele verhaal ja, prima doornemen. Dus, uh, het, muse het museumpodium kent uh, iedere keer iets apart. Ja. En dit keer is het het meisje met de zwavelstokjes. Ja, ja dat is uh, 12 december. Uh, in het uh, Museum. En het is eigenlijk een onderdeel. Meestal hebben we het museumpodium de laatste vrijdag van de maand. Maar we zitten natuurlijk met kerstmis. En, ja. en we zaten ook nog met expositie. Dus het is gekozen voor 12 december. De, want die week erop als je het zou doen. Dan is iedereen ook met zijn eigen dingen bezig. En ja laat ik het veel beter 12 december doen. En het wordt een, uh, een leuk humoristisch uh, kerstspecial uh, eigenlijk. En uh, het gaat over de uitgangspunt van het meisje met de zwavelstokjes. Wat bekend is het sprookje. Maar er wordt ook Scroots in verwerkt. Oh ja. En we zitten ook met Nederland-Zweden. En ik ben er vanuit gegaan van uh, de vlag van Zweden is geelblauw. En de vlag van Z Zandvoort is geelblauw. Dus het raakte verdwaald en... Uh, Wordt eigenlijk in het sprookje ook een spiegel voorgehouden... voor de, uh, wat het kerstmis is, ook in 2014 in Zandvoort. Wat hebben we dit afgelopen jaar wel niet meegemaakt. En, nou ja, we hebben het maar over de Witmolenpark. Uh, over de Lelijkse Boulevard en alles. En, en eigenlijk, wat is Nederland Zweden, wat hebben we ermee te maken. En dat het stuk wordt eigenlijk helemaal omgegooid. En uh, toch wel met dezelfde intentie waar het om gaat. Met Scrooge ook. Maar het tipje van de sluier is gewoon... Uh, je kan dus allemaal goed zijn en Schoots uh, Kru was dus slecht en het hele dorp was goed, maar. In dit stuk is eigenlijk dat hij goed is, maar het hele dorp is slecht. En dan komen de geesten terug van, ja, zitten we nou in Nederland? Zitten we nou in Zweden of zitten we in Zandvoort? Hoe zit dat dan? En het zwaarverstokje heeft dan ook heel veel uh, over, de, toch over de kinderen, over de uh, vreugde en verdriet. En het wordt allemaal in een slapstick vorm, wordt het uh, ten gebracht in historische Dickens kostuums. Hm. Zijn er nog dingen te herkennen van Zandvoort? Uh, in het stuk? Ja. Ja, nou ja. Het gaat dus over, het pro uh, over de boulevard waar we het natuurlijk niet mee eens zijn en over het windmolenpark en eigenlijk wat hier allemaal gebeurd is. Dus eigenlijk de gebeurtenis vanzelf ja, wordt, wordt eigenlijk een beetje de algemeenheid. Algemeen, uh... ja, ja. En dat, ja, dat hebben we dan zo erin verwerkt. Omdat je toch toch ja, niet te, te zwaar moet aantikken. Maar gewoon wel met een humoristische. Ja. Oh ja, dat hebben we ook nog gehad. Want als je nu denkt. Oh ja, van de week stond ook weer in de krant over de windmolenpark. Wat het eigenlijk helemaal niks op zou brengen eigenlijk. Maar miljarden worden ingevesteerd. Maar door alle gebeurtenissen. Met wat in de wereld gebeurt. denk je. Oh ja, god. De windmolenpark hebben we ook nog gehad. Oh ja. ja. En het is natuurlijk ja, heel leuk. Eigenlijk een beetje terugblikken over het jaar. Eh, ja, de ja. Terug. Werd. En uh, hoe leuk het is met ABBA. Uh, met ja. Nederlandse en al die prachtige kerstnummers heb en daar gaat het hele verhaal eigenlijk hm. over, maar wel scroet, eigenlijk over goed en slecht en uh, respecten met elkaar hebben, want dat is het gewoon hm. en ook een schouderklopje geven. God, dat heb je goed gedaan en niet alleen maar uh, alleen maar mopperen. Mopperen, ja. ja. <laughs> het gaat eigenlijk ook dat we we kunnen wel mopperen, maar je moet er dan wel om lachen. Waarom je zo zit te mopperen? Eigenlijk waar je denkt ja, zo schiet het. Gaat het eigenlijk op. over? Ja. ja. ja. Dus, ja, uh, nou, we zijn heel benieuwd en uh, nou, het museumpodium is. Dat is natuurlijk voor de vrijdagavond uh, best wel een succes. Nu nou de dus vierde keer gaan we dat doen. Uh, Vrede was het natuurlijk lotte overwege aanleiding van de expositie... nog in het Museum. En nu over het kerst. En dan draai ik er niet van start. En ja, dat we ook kunst zonder grenzen ook tot 4 januari is... Ja. En ook de expositie, ik weet niet hoe ver de, de Anne Frank doorloopt... maar volgens mij was er een verlenging. Want het heeft natuurlijk allemaal te maken met het museum. Met het ja. voortbestaan van het museum. Hoeveel ja. Ja, ja. medewerkers hebben jullie in het, uh, dit uh, stuk? In dit stuk, zijn we al met een man of uh, tien. Oké. Okay. Ja. Dus het is allemaal wel, die allemaal wel iets mee te maken hebben... met, uh, met Scrooge en met uh, zwavelstokjes en het sprookje en het leven hier in Zandvoort. Hoeveel publiek kun je daar kwijt? Uh, uh, nou, we hopen natuurlijk uh, rond de 30-40 ja, mensen. En dan zit het wel vol. Het kan natuurlijk meer. Uh, we moeten natuurlijk kijken van hoeveel kaarten er verkocht zijn. Want je hebt natuurlijk een, een, ja, het is natuurlijk een soort luxe. We hebben natuurlijk zoveel zalen in het museum. Je kan boven, en je kan het atrium. Ja, kun je, op, je uitwijken. Maar je zit toch met je toneel? Of is dat toneel nou, dan een, dan moet we we verplaatsbaar? Ja, dat moet gewoon plaats. Waar, want we maken het dan... Uh, uh, dit, als je het, op het, het echt in theater vormt, dan zit je met decor. Maar dat hebben we niet. En we willen gewoon in een plek spelen. Dus, gewoon, dus hier eigenlijk op vierkante meter. In een slapstick vorm kan je het spelen. Met een paar setstukken. En dan moet je aan de slag. En het is natuurlijk ook: we hebben daar. Eh, het leuke is: een doorkijkje naar het vuur, eh, vuurwaterhuis. Hè. Nou, dat is helemaal dikkens. Je hebt er nog iets historisch. De bedstee. Het is dikkens. Weet ja. je ja, Dus dat, je kan lekker helemaal van verleden en heden. kan je bij elkaar voegen. Maar je moet even kijken: de ruimte is en hoe het is. En ik heb natuurlijk de medewerking. En natuurlijk uh, dat ik dit jaar. de, de ja, noem je het Conservator ben, gasconservator. Van dit. Dus ik kan macht best beelden zelf gaan verplaatsen. Want anders denk je: Oh ja, dat gaat ook weer niet. Ja. Dus, uh, Ja. Dat is een voordeel. Ja, ja. Een voordeel, ja. Nee. En, en we gaan volgend jaar gewoon door met de Museum podium. We zijn nu bijna nou, we zijn helemaal klaar tot en met juni. Zo. Hebben we hebben alweer het programma met uh, prachtige toneelstukken over cabaret, dans, muziek. En ook allemaal een beetje april een beetje toch wel over 70 jaar na dato. Van maar zijn de... dat dan dingen die jullie zelf uh, organiseren? Of zijn er ook mensen die zeggen van goh, ik wil eigenlijk wel bij jullie in het museum podium uh, ja, mijn dingen ook, laten ja. zien? We zijn dus mee gestart. En nu heb ik ook in het voorjaar komen dus mensen, god, het zou het zo fijn vinden om daar iets te gaan doen. Ja. Dus die ruimte krijgen ze ook. zo. Dus het is ook vooruit mensen uit Zandvoort en de Noortje gaat het allemaal eventjes goed neerzetten. Want je moet natuurlijk ook uitgeken niet dat je al alles van buitenaf doet. Je moet natuurlijk ook, wat de opdracht is... Ook om de zandvoerder zelf te stimuleren. Ja. Goh, ik ga het doen. Ja. He, want daar, dat is ook je eigen publiek. Dus je moet het wel een beetje in, in balans gaan brengen. Dat je niet alles van buitenaf... maar ook een beetje meer een, ja, een duwtje geven van... Ga, doe, gaan we doen. Want we hebben natuurlijk hele leuke theatermogelijkheden uh, hier. Want het is nu ook uh, wat verderop... het was weken of twee weken geleden ook geopend. Nou, het is toch wel verlangen daar. Je hoeft er niet helemaal de stad in. Je kan je eigen zand voor. dat ja, nee, is, is ook prima al dat soort ontwikkelingen. En dat ja. Zeker omdat het in combinatie gaat met, met, museum. met het museum. Wat museum, allemaal ja. mooi is. Voor het museum ook. Voor het museum ook, ja. En het is natuurlijk een uniek pleintje best wel. En, uh, maar ja, het is natuurlijk de halte staat, de kerk staat druk. En middenin is het rustig. Maar het is wel een prachtig plein. Ja. Ja, ik, ik denk als ik daar... ja, nou ja, nou Ik ga niet over het parkeerprobleem hebben, maar je hebt op het pleintje zes parkeerplaats. Ik denk nou, als je dat weg hebt en je hebt een prachtig terras. Ja. Nou, zo ik denk, je zit in de luwte en je hebt ja. uit de drukte... Van de ja, lucht, toen Shaila nog met de broodjeszaak uh, ja. er was... Uh, toen werd dat af en toe nog wel eens erbij uh, ja. betrokken. En dat, dat was en wel dat heel krijgt... erg leuk. Maar ik snap wel dat ze verhuisd is, want dat heeft natuurlijk wel meer reuring. Ja, ja zeker. Het, natuurlijk het zeker. heeft meer reuring, maar... Ja, is, ze zit beter in de Halterstraat. Ja, het ja, nee, is ook ja. te begrijpen. Maar het is ook een rustmoment. en Als je dan het museum, als het mag voortblijven bestaan... Ja. dat je daar iets mee kunt doen. Dat zie je met Het is musea. nog niet bekend, hè, over nee, hoe of wat. En, je hebt natuurlijk naar nou, wapen van zand... Nou, als die ook als die terrassen al steeds elke keer al uitgebreid worden, is het prachtig onder die mooie ja, koning. Het is eigenlijk al gegeven wat je in het buitenland, ja. waar natuurlijk beter ja. weer is. Als je in Griekenland op in plaatsjes komt, ja. dan heb je altijd een soort dorpsplein, ja. waar er alleen maar terrassen ja, zijn. En waar ja, een sociale plek is. Want als je ik zegdeel buiten, af uh, buitenland, genoeg zitten... en heb je de achtergrond, dan heb je dat hofje. Ja, dat nou, hofje is prachtig. Is, o, ondanks dat het van na de oorlog is, is het, het eigenlijk heel Het echt, decor als je... staat er. Ja. Ja. Ik dus denk ik... Uh... Ja, en dat is gewoon... De, maar ja, daar moeten we allemaal wel hard aan werken... Ja. om dat voor te krijgen. Heb ja. ja. ja, je da daar wel ideeën over nog? Ja, die, ja, dan ga ik dan helemaal denken... oh ja, <laughs> alles met, met gemeente, dit, dat. Maar ik denk, als je dat plein meer gaat benutten... als een mooi uh, terrasse... Dat ik, je dus vanuit die niet vanuit die zij-ingang, denk ik wel eens... maar dat je vanuit die voor-ingang... want er ja. is natuurlijk ook nog een, een, een ingang aan die voorkant. Ja. En als je die zou benutten... Ja. om van daaruit, weet je... dat is toch een wat over situatie ja. dan die zijkant. Ja, die zijkant dat houdt toch altijd even iets tegen. Hè? Ja. Je zit wel uh, de zijkant. Ja, ik denk, want daar heb je wel reuring. Natuurlijk, er zijn zes parkeerplaatsen voor uh, nog daar maar denk ik denk ja oké okay, de, het is altijd een krim om te parkeren ja. en denk ik denk als je daar iets laat doen ja er is een parkeergarage die bijna leeg is dus ik bedoel, ja, we je, hebben we het over ja, als je zes die ou... is om de hoek ja, ja en als je zes auto's hebt dan heb je daar houdt er toch tegen om daar gezellig te gaan zitten ja want als je om steeds uh, uitlaatgassen ja, maar, je, met je, ja, je koffie meekrijgt dan moet je gewoon weg moeten dan zeker in de zomermaanden kijk in de wintermaanden doe je daar niks nee maar in de zomermaanden ja dan kan je het ook zeggen van luister eens parkeerplaats is Twee straten verder. Ik bedoel, ja. ze een stukje doorrijden nou, wat is het? het in is ja, drie de, minuten lopen. De drukte van de halve staat in de kerkstraat. En als je niet in nee. komt, we gaan het daar even zitten. Want je hebt de hele dag zon ook. Ja, nou, je kan het is een, een hele mooie plek. Uit de wind. Het is, ik denk. Ja, soms denk ik, waarom ja. moet ik dat nou uh, gaan bedenken? Weet je? Ja. Uh, maar ja, dat denk ik, uh, dat je meer reuring houdt. En, maar de mensen moeten het ook zelf willen. Dus dat is, we ja. uh, hadden we vrede week ook met de voorstelling. God hadden we dat maar eerder geweten. Maar ja, het is ook, je doet zoveel reclame uh, met de radio, ja. TVV, ja. kranten. Maar je, uh, ja, het is, je moet heel creatief gaan denken om mensen... Hoe, ja. hoe je hoe je, hoe je publiek moet bereiken. Facebook, uh, al dat soort dingen meer. Er op, ja, dat ja. staat erop, je Maar soms kan je denken, god zou het misschien overkeeld zijn. Dat denken. <laughs> maar je hebt wel, dat is ook, uh, mensen zijn eenzaam, ouderen zijn eenzaam. Ja. Dus, maar je moet ze wel, je moet er zelf wat aan doen. Maar ja. En daar gaat allemaal het meisje met de zwavelstokjes over. Ja. Mooi. Ja, en het, en het, het is, is uh, ja, kaarten kunnen verkopen bij het uh, museum. Ik en de museum. denk dat het een hele bijzondere... Het wordt erg. Ja. we hebben uh, voor een jaar het uitgetekend. En dat was echt de het verhaal is ontstaan, want we stonden in het theater met dit, en alles wat fout ging, ging fout en dat maakte juist zo leuk en we hebben geloof ik zoveel keer gespeeld en overal ging er iets verkeerd en uit daar hebben we dat, ik dit dit is leuk daar, het is zo want het is eigenlijk een, misschien heb je iets van Black Blackadder van Rowan Atkinson. Ja, je ja. heeft dit, dit stukje ook uit scroots gedaan en alles omgedraaid en daar ben ik verder gaan schrijven dus alles is fout en dat maakt het juist zo dat maakt het mooi, hè? Dat maakt het ontzettend leuk. Ja. Prachtige muziek hebben we erbij, helemaal aangepast op Zandvoort. Ja. Ja, ik, ik zeg ook altijd: mensen die roepen dat er in dit dorp dat het een dood dorp is waar niks ja. is te ja. beleven, kletsen uit hun nek. Want ja. ja. er is hier zoveel te dit beleven. Is zoveel. Maar, zoveel. Is, maar je moet zelf uit, die, uh, ja, uit je kamer. Doen. Uit je Kijk, vrijdagavond en, uh, is het is toneel van Hildering is al uitverkocht. Ja. Of was het niet zo? Nee, zaterdag, ja. zaterdag, zaterdag ja. was uitverkocht. Ja. Maar goed, vrijdagavond. Maar het is heerlijk dat het bestaat. En dan ook eh, in de krocht dat theater is dus ook. Dat ruikt fantastisch dat er binnenkomt. Ja. Ja, ik denk het is echt een oude theater. Ja, ja uh -huh. maar daar moet je ook niet. Ik, bedoel, ik zie nou ik speel wit theater gelukkig. Je nou ja, behoud, en Muiden maar is weer... Uh... Maar blijft het oude behouden. En ja. dat zie je ook als je bij Carré gaat. Alles is het oude behouden. Want de mensen waren ook allemaal jaren geleden moesten onze tuinen moesten allemaal met grijs en meubels En alles, ja, ja, ja. En alles is nu toch weer terug. Mensen willen toch weer. Korkoening. Nederlanders hebben veel cultuur te beseffen. Wij zijn niet van die allemaal 24 uur. Dus het is ontzettend leuk om daar op in te gaan. En ja, daar moet de krocht en Hilzin moet gewoon, daar moet blijven bestaan. Ja, dat dat vind expressie. ik onder cultuur, erfgoed en ja. ook de koren. Ja. En dat wij dat kleine theaters doen, projectmatige... Ja. Ja, dat is alleen maar leuk om zo'n museum ook attractief te maken. Want Zeker. dat is het, hè? Het is niet, museum is niet alleen maar kunst, niet alleen maar schilderijen, kunst. is alle vormen, dans, ja. cabaret. Maar ja, goed, dat laat je nu ook heel duidelijk zien, ja. hè? Functioneel, ja, functioneel, Dat is ook heel erg belangrijk. Ja. Ook ja. voor het museum. Het en nu heb je als mensen, goh, wat leuk, dan ga ik weer kijken. En ja. Maar is een reuring. Nou, ja. Ja. Ja, prima. Aanstaande vrijdag, 12 december, ja, maar. om 8 uur. Ja. ja. Andrees, 10 euro, meisje met de zwavelstokjes in het Zandvoors Museum. Ja, en ook. Over... We wensen ja, heel veel succes. Heel ja, veel succes. heel ja. erg bedankt dat ja. ik was. En ik zou ja. zeggen. Nou, misschien tot nou, de dus volgende keer. Ja, ja. Zeker. Weet het, maar nooit. zeker. Komt altijd goed. Okay. Mooi, dat, uh, dat was Fred Rozenhaart. Ja. Dan zijn we bijna door ons programma We zijn heen. Uh, bijna doorheen. We gaan uh, bedanken. Bedanken, de techniek van Pascal van der Beek. Jawel, dank je wel. Pascal. Mooi dat je dat even vrij kon maken. Daan was op vakantie, dus uh, ja. van zodoende. doen. Ja, de redactie was deze week weer in handen van Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik. En de eindredactie was van Gerrie Rutte. De koffie was vandaag weer van... Uh Yvonne Roosendaal. En die heeft daar wat heerlijke... Oh, heerlijk. uh, hoe heet het ook weer? Banketstaaf ja, bij uh, geserveerd. Die we van Yvonne hebben gekregen. En ik had zelf ook nog wat meegebracht. De presentatie uh, vandaag was in handen van uh, Rob Petersen. En van Irene Jager. En ja. wij bedanken Hotel Hoogland voor hun uh, gastvrijheid. En uh, voor uh, het, uh, het geven van de koffie en de thee. Die ze toch elke week maar weer beschikbaar stellen voor ons. Wat wij uh, heel prettig vinden. Ja, dat is heel fijn. De herhaling van dit programma is op donderdag... Aan. ...staande tussen 8 en 10 uitzending gemist. Ga ja. naar www.siegerzandvoort.nl. Vul de datum en tijd in. En u moet één uur later invullen in het systeem. Dat heeft te maken met de zomertijd. En dan heeft u de in van het programma. precies Dan rest ons eigenlijk niets meer dan een heel fijn weekend toe te wensen. Ja. Een zonnig weekend. Sommige weekend, onze eigen badplaats. We kunnen bijkomen allemaal van de Sinterklaasavond die gisteren was. Dat was voor sommige mensen wat heftiger dan voor anderen. Ja. Dat is juist leuk. Zwarte ja. Piet kan altijd langskant. Zwarte Piet kan zomaar bij je op de stoep staan. Dat <h ella> klopt. Helemaal goed. We gaan zelden weer volgende week. Zaterdag 13 is Een Heel fijn weekend en de volgende keer. 6 en 2 is 8. Kom on, baby, Wens jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Raymond Seret -Ray met het NOS-journaal. De Nederlandse economie groeit volgend jaar iets harder dan eerder voorspeld. Het Centraal Planbureau voorziet een groei van 1,5%, een kwart procent meer dan gedacht. Volgens het CPB komt die hardere groei onder meer door de lage koers van de euro en de lage olieprijs. Daardoor stijgt de export en is bijvoorbeeld benzine goedkoper. Het CPB verwacht ook dat de werkloosheid licht daalt naar 6,5%. Uitgever de persgroep wil 300 banen schrappen na de overname van uitgeverij Wegener zeggen vakbonden NVJ en FNV-Kiem. De hardste klappen zullen vallen bij de zeven regionale dagbladen van Wegener. Mogelijk verdwijnen er ook banen bij het Algemeen Dagblad. Die krant is al in bezit van de persgroep. Een deel van het leidinggevend personeel van Wegener... wordt vanochtend ingelicht over de plannen van de persgroep. Wegener is onder meer uitgever van kranten als de Gelderlander... Brabants Dagblad, de Stentor en de PZC, de Provinciale Zeeuwse Courant. Bijna 20.000 huishoudelijke hulpen kunnen de komende twee jaar aan het werk blijven. Staatssecretaris Van Rijn en minister Ascher constateren dat bijna alle gemeenten gebruik willen maken van de 190 miljoen euro extra... die het kabinet heeft uitgetrokken om banen te behouden die door de veranderingen in de zorg verloren dreigen te gaan. Dat extra geld is bedoeld voor een toelage. Die houdt in dat gemeenten 7,5 tot 12,5 euro per uur voor huishoudelijke hulp gaan betalen. De cliënten betalen dan de rest en dat komt neer op gemiddeld een tientje per uur. De Nederlandse hockeyers zijn uitgeschakeld in het toernooi om de Champions Trophy. De Oranje verloor in de kwartfinale met 4-2 van Pakistan. Dat was tegen de verwachting. Pakistan had alle poolwedstrijden verloren en ging als slechtste de kwartfinale in. Met een doelsaldo van 3 voor en 13 tegen. En dan het weer. Trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Vooral in de kustregio zijn zware windstoten mogelijk. Het wordt 5 tot 8 graden en het blijft de hele